<laughs> Oké, okay. Bianca heel erg bedankt Ja, graag gedaan Oké, okay. Dit was uh, het eerste uur van uh, Goedemorgen Zandvoort We gaan straks uh, luisteren naar uh, informatie over uh, Classic Concerts, de Rotary, de Buffer Vijvers. We blijven even in de stemming, ik heb een de muziekje van... Het, Tot zover het ritme van, van, van, van Via de kabel op 104.5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 De tijd dringt voor de opstandelingen in Benghazi. Troepen van Gaddafi naderen de stad en zouden al in de buitenwijken zijn. Er zijn ook berichten over bombardementen en artilleriebeschietingen... onder meer op het centrum. Daar is ook het hoofdkwartier van de Nationale Libische Raad... het commandocentrum van de opstandelingen. Een woordvoerder zegt niet te begrijpen waarom het Westen niets doet... om een einde te maken aan de aanvallen. Vanochtend is boven de stad een gevechtsvliegtuig... vermoedelijk van de Libische luchtmacht neergestort. Mogelijk is het neergehaald door opstandelingen. Dat zou betekenen dat de Libische leider Gaddafi het vliegverbod van de VN-veiligheidsraad heeft geschonden en bij zijn aanval op Benghazi ook gevechtsvliegtuigen inzet. Een woordvoerder van Gaddafi spreekt dat tegen. Hij zegt dat de regering zich houdt aan het vliegverbod en een staakt het vuren. In Parijs is vandaag topoverleg over de situatie in Libië, mogelijk volgt kort daarna het start zijn voor een militaire operatie. Bij de kerncentrale in Fukushima zijn technici bezig om een deel van de stroom weer aan te sluiten... waarmee het koelsysteem van de reactoren hersteld kan worden. Technici hopen dit weekend bij vier van de zes reactoren in de centrale de koeling weer op gang te brengen. Wel is het nog de vraag of er geen koelbassins lek zijn, want dan zal de koeling niet werken. Bij de gevaarlijkste reactor van de centrale zien technici de temperatuur van de oververwitte nucleaire brandstofstaven al enigszins dalen. Wat betekent dat het koelen met zeewater in die reactor effect heeft gehad. In deze reactor zit plutonium en niet het minder gevaarlijke uranium. In Egypte is het referendum begonnen over wijziging van de grondwet. Aanvankelijk van de grond... aanpassing van de grondwet is nodig om de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen aan het einde van de zomer. Leden van de oppositie zijn sceptisch. Ze zeggen dat de voorgestelde wijzigingen cosmetische aanpassingen zijn. Vooral de gevestigde partijen zouden ervan profiteren.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 Met nu. Goedemorgen, zantwoord. Amour est commune peut c'est bien on si convient de Rien, fait prière, l'un parle l'autre se tait. Et c'est le truc que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Oh. si je t'aime prend garde à toi Uur. Het nog tweede steeds, uur. Ja. Nog steeds een goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen en, Zandvoort. Nog steeds Ben Zonneveld. En nog steeds dondergrepper. <laughs> Pascal van der Beek en, <laughs> en Yvonne Roosendaal. Ook ja. nog steeds. Ja. Wij maken het tweede uur weer vol met een aantal leuke dingen. We gaan beginnen met de classic concert. Toos Bergen zit er al. Welkom. Goedemorgen. Welkom, Welkom Toos. Dan gaan we praten met Jan Brabander over de Rotary en wat zij gaan doen volgende week bij uh, de circuitrun. Dan gaan we het nog even hebben over de buffervijvers met Anders Zandbergen. De wethouder heeft dat geopend. Ik zeg een keurige foto. Op Onze waterwethouder. Waterwethouder. Goed. Maar, maar eerst. Ja. Nou ja, na dit muziekje. Nou, dit spelen wij niet hoor. Morgen. Nee, dat wil ik zeggen. Het klonk nee. leuk, maar het heeft ja, niks het met jullie te leuk, maken. Maar Wat dit is het doen we verschil? Uh, nou, ik vond het een beetje te. Hoog. Nee, niet heavy, maar nee, nee, dit is niet zo heel erg mijn ding. Nee, heel populair. Ja, te populair. Maar goed, morgen uh, klasse concert. wie komt er dan wel? Morgen hebben wij een heel mooi romantisch virtuoos pianoconcert. Met een Belgische pianiste van 25 jaar, genaamd Julia Helena. Ik dacht eerst van, Jongs, oh dat is vast... Ja, ja, ze is heel jong. Maar als je ziet wat ze allemaal al op de konto heeft staan. Dan, uh... Ze komt uit Brussel, daar woont ze. en uh, nou, Ze doet heel veel uh, onderzoek naar onbekende pianist, af, componisten. Om dan te kijken of dat voor haar iets is om te, om te spelen. En heel grappig, ze, ze studeert ook filosofie. Maar aan de andere kant grappig. Ik denk dat het eigenlijk wel een beetje met elkaar overeenkomt. En, uh, en ze houdt van pokeren. Dus... Heb ze daar tussendoor ook nog tijd op piano te spelen? Uh, tussendoor. En ik hoop niet dat ze morgen met de pokerfeest op zit. Want uh, dan wordt het wel wat heel erg Wat wordt het voor morgen? <laughs> ja, dat, dat ligt eraan uh, wat voor toernooi ze vanavond speelt natuurlijk. Dat als ja. een druk toernooi hebt, dan zie je er waarschijnlijk met hele rode of ja. vierkante oogjes. Ja. Ja. Met of allerlei niet... cijfertjes. Ja. Maar goed in ieder geval... Even... Is, zij is 25 jaar ze doet van alles. Ze doet van alles, ja. Uh... En hoe kom je dan aan zo'n bijzonder mens? Nou, daar, ik heb een contact met een, een uh, impresario, uh, of een, een bureau, wat, ja. wat, wat uh, zich voornamelijk bezighoudt met pianisten en pianoconcerten. Uh, Tjerte Haan heet, uh, heet die meneer. En daar, uh, daar heb ik wel contact mee als ik dan op een gegeven moment uh, iets zoek waarvan ik zeg van... Uh, ik wil iets bijzonders. Ja, of als ik zeg, mm -hmm. van, nou kijk we hebben al orkesten, we hebben al koren, we hebben al een ensemble gehad. En, en wil wil ik wil nu iets met piano. En uh, ja, dan heb ik zo'n zo doosje waar ik, dat ik dan opentrek. <laughs> en dan zeg ik van, nou ik ga daar dus even vragen of daar. Dat is het voordeel als je al tien jaar bezig bent. Dan heb je een aardig of een toverdoosje. Het ja. overtoosje. Ja. Ja, dat, is, dat is het dus ook. En dat, uh, dat hoor ik van meerdere mensen die wij tegenkomen uit de, uit de bestuurskring van Classic Concert. Jullie hebben natuurlijk een, een schat van ervaring tien jaar bezig. Ja. En dan weet je eigenlijk wel waar je de, de soort van papheimers vandaan moet ja, halen. Ja, absoluut. Maar je kan ze dus ook vinden via allerlei bekenden in jullie kring. Ja, maar jullie staan er goed aangeschreven, hè? Dus, ja, nou, ik zal je dat even zeiden. Zelf zo goed aangeschreven dat ik van de week ben gebeld door de voorzitter van de Maastrichterstaat. ...of ze niet alsjeblieft dit jaar weer eens in Zandvoort mogen optreden. Zo! En toen riep jij Botweg nee, want het programma zit al vol. <laughs> nou, of ging jij twijfelen? zo bot ben ik nou ook weer niet. <laughs> nee, als je dacht, kun je, dan je, je er wel een kerk afhuren? Ik, ik, ik begon wel een beetje te, te gloeien, hoor. Van trots ah, dat ja, ik dacht ik van, wauw. Dat, uh, dus ik zei ja, dat. van, nou, maar dat... Uh, ze wilde een kerstconcert komen doen. Dat hebben we dit jaar met Zandvoorts -Mannenkoor. Dus ik heb gezegd, dat zal dan niet lukken. Maar nee. eind november... We zitten in de Advents. Nou, zegt hij, dan kunnen we toch een aanloopje doen naar de Kerst. Kijk, ja, dus... nou, dat is dan toch weer een, een, een eer die gaat groeien, inderdaad. Hè. Dat, dat hebben jullie toch bereikt, dat zo'n ja. groot orkestkoor ja. uh, naar Zandwoord wil komen. Ja. Ja. Zij vinden het ook leuk om hier op te treden. Nou, ze, ze, de gastvrijheid van vorige keer, dat heeft ze zo goed gedaan. Nou, en jullie hebben ze gepoeid en gezelft. Ja, we, <laughs> <laughs> we hebben ze aan alle kanten gefetteerd. <laughs> maar in ieder geval het is wel heel leuk als ja. je zo, uh, ja, zo gebeld wordt en ja, zegt van hè, voor hetzelfde geld bel jij hun en zeggen ze oh nee. Dat, uh, en tegen die tijd nee. hebben we genoeg en, en daarbij kwam ook nog dat ik zei van uh, ja, maar goed het gaat natuurlijk, uh, het is leuk maar ja. uh, hè, wat gaat me dat kosten? Ja. En, want ik ben tenslotte de penningmeester dus ik moet een beetje op de centjes letten. Nou zegt hij, daar hebben we het dan nog wel over. Ja, nou, dat en dat, dat vind ik al helemaal leuk. Nou, dat dat geeft je ruimte, dat laat ik zien dat ze willen ja. komen. Als ze bellen van ik wil komen, kost je x, dan ben je nee. toch klaar. Nee. Ja, dus, ik, dus waarschijnlijk. We hebben binnenkort overleg. En... Nou, dus dat zou, zou geweldig zijn. zijn. Ja, ik zou het fantastisch vinden. Het... Als een staar komt, komen ze dan op volle sterkte? Of is er toch een selectie uit... Uh... Nou, nee. Dan net komt het hele het cool. Ja, met 120 mannen. Okay. Ja, dan komen ze op volle sterkte. Ik weet dat ze wel eens Met twee optreden. bussen. Ja. ja, want ze vonden het hier zo gezellig. Die komen allemaal weer, hoor. Oké, okay, nou. <laughs> dat staat ons in ieder geval te ja. wachten. Hartstikke ja, Dus leuk. dat is wel heel leuk. Als je, wat je, om in te ja, haken dat, wat dat jij zei over, van... He? Wat nou, dat, heb je bereikt? Dat gaat met meer... Die, die prijswinnaars ja. die komen. Ja altijd. Die, uh, uh, hebben we een vaste overeenkomst ja. mee met Prinses Christina ja. Concours. Nou, kijk, zoals Emmy Verheij die dan zegt mm -hmm. van, nou, ik vond het zo fantastisch bij jullie, uh, hè, die dan uh, voor een, ja, vriendenprijs wil ik niet zeggen, maar goed, wel om... genegen is om een bedrag niet wat de volle... penningmeester nog wel kan uh, Ja, kan niet denken. tot de volle map te gaan. En dat, uh, ja, dat zijn toch wel hele leuke dingen, hoor. Maar dat maakt het voor jullie ook leuk om het Het maakt het voor ons ook leuk, want je hebt wel kwaliteit in huis. Ja. En dat, ah, dat, dat is wat we willen. Dat hoor, dat ik, dat hoor ik bij alle drie de bestuursleden, de, uh, ze bewaken de kwaliteit. Ja, ja. absoluut. Ja. Heel duidelijk. Dan komt, dus, vaak ja. genoeg na een concert dan komt iemand naar je toe en die zegt van... Goh, ik heb een nichtje. Die kan zo'n mooi piano spelen. Dan zeg ik, nou oké, okay, laat ze maar een cd'tje opsturen. He, of anderen die ja. het via de mail uh, sturen van... Uh, nou, stuur eerst maar een cd of uh, geef maar aan wanneer je een uitvoering hebt. Dan komen we luisteren. Kom we maar niet iedereen nemen wij hoor. Ga uh, je veel het land in om te kijken... Nou, Om te luisteren, sorry. Nou, ja wel, ja. toch wel. Ja, ja dat uh, regel. Nou, we gaan ook wel eens bij, bijvoorbeeld het luisteren. En dan denk ik van, uh, nou, misschien is dat wel wat voor ons. Mm -hmm. Of als ik ergens hoor dat er een concert is. Uh, laatst hadden ze bij mij op mijn werk een concert. En uh, met twee pianisten en een zangeres. En daar ben ik ook gaan luisteren. Ik denk van, nou, moet ik eens even kijken. Misschien is het wel wat voor ons. Hè, als keer... Heb je, heb je al op, op zo'n leest al eens iemand uitgenodigd? Dat je van, nou, dat vond ik zo leuk, die ga ik uitnodigen. Uh, ja, die Serge van Gennep hebben we toen. Die, ja. Genep, hebben we toen uh, die heb ik ergens toen gehoord. En uh, toen had ik zoiets van, die gok moeten we maar eens wagen. En dat was gewoon heel erg mooi. Heb je toen ook de, uh, de anderen kunnen overtuigen of hebben die dat ook gehoord? Uh, nee, die hebben het niet gehoord en ik moet ze dan wel overtuigen, wat ook terecht is ja, hoor, terecht. Maar, uh, want dat hadden we ook met een andere pianist van Herman Rauw, die we vorig jaar gehad hebben, die was prachtig mooi, die heb ik in Amsterdam een paar keer op een openluchtconcert gehoord, bij hem in de buurt, doet hij dan voor de, voor de buurt, uh, ja, ja, ja, ja. Maar we kennen hem niet, hè. ik zeg ja, maar ik garandeer jullie dat het prachtig mooi is, nou dan is het uh, oké. Okay. Op, jou, uh, op jouw verantwoording. Oh, dat, is een, dat is een nare opmerking. Die gaan we die kaarsboeren. eens even drukken. Als we even, even afgaan. Dan, uh, nee, maar we zijn één, keer, één keer hebben we een koor uitgenodigd. En, bij de eerste, en toen waren, hebben we niet geluisterd. En toen, die hadden zich dus ook uh, spontaan aangemeld. Ja. En we dachten we nou oké, okay, we hebben nog een gaatje. Laten we dat maar eens doen. Maar bij de eerste klank hadden we zoiets van... Oh god, wat hebben we wat? gedaan? <laughs> dus nee, dat doen we niet meer. Kreeg je toen ook uit de zaal uh, dat soort reacties? Ja, ja, ja, ja dan, dan nou komen ook reacties als... uit de zaal. Normaal. Tuurlijk, maar, en, en dat vind ik juist ik ook niet. goed. Nee, maar ik vind het ook goed als dus ja, mensen ja, zeggen... Kijk, in februari dat, dat barok, uh, of dat, dat uh, kwartet wat ja. we hadden... Ja, en dan zeggen mensen, ik vond het wel een beetje zwaar hoor. En dat is dan ook wel ja, zo. Ja, dat is dan zo. Maar we willen ook, behalve kwaliteit, ook variëteit... In het programma. En soms, ja, dat zeg ik wel eens vaker, moet je mensen ook wel eens gewoon wat voorschotelen om ze er kennis mee te laten. Dat is even maken. wat nieuws, tuurlijk. Ja, dus ja, je het moet inderdaad divers en breed houden. Ja, dat komt met dat, dat, dat, de hele kerk met Malabab. Uh, ja, dat, ja. dat is de andere kant van het genre. Ja. Dat is wel hartstikke leuk. Kijk, en Malabab wil ideaal wel komen hoor. Ja. Maar dat willen we ook niet. Want we, nee. dan zeggen we van... weet je, Dan krijg je op een gegeven moment... Oh god, heb je Malabab weer. Ja, dan krijg je zo'n heel klein kringetje. Ja, dat ja. willen we nee. juist niet. Nee. Want nee. we nee. willen... Hoe leuk, dat ook, leuk dat ook is. Ja. Hoe leuk dat ook is. Maar even nog terug even nou, terug naar morgen. Ja, ja. Ja. Nou, we hebben prachtige prachtige programmen. Nou, ik, ik wil oh, je oh, wat sorry, vragen sorry, wat, sorry. over <laughs> nog even als, over de pianiste. Ja. Want wat mij trof in de tekst die jullie hebben opgesteld, is dat ze met haar publiek gerichte optreden en uitgekiende programmakeuze kreeg je de toehoorders aan je voeten. Wat is zo specifiek aan, aan haar publiekgerichte optreden? Is ze een, weet een, een ik dus prettige natuurlijk. presentatrice? Nou, het is een mooie vrouw, ik vond het jammer dat de foto niet in de krant stond, die had ja. ik wel bij het persbericht gedaan. Maar het is A, een mooie vrouw om te zien. En uh, ja, ik ben afgegaan op de impresario. Dus ja. die, en ze brengt het goed. Die zegt dat ze het, mooi, dat ze het goed brengt en dat okay. ze ja, een soort interactie probeert te krijgen met, met het publiek. publiek ja, ja. Dus dat, dat, kijk. En de programmakeuze, Schumann, Tchaikovsky, Chopin, Mendelssohn en Liszt. Dat, is natuurlijk, dat zijn klassiekers hè. Dat zijn klassiekers, ja. ja. En dat, dat is ook wel iets wat ik dan op een gegeven moment ook aangeef, hoor. Dat ik wil dat ze, nou ja, publiek gewicht uh, uh, programma keuze. En ik wil ook altijd van tevoren weten wat, ze, wat de keuze is. Dus als het me te zwaar is, dan weet ik gewoon dat ik daar het publiek geen plezier mee doe. Nee. En dan zeg ik van, nou oké, okay, dit, dit wel, dat niet. En, uh, we hebben bijvoorbeeld ook een aanbieding gehad van het VOC. Die hebben een, uh, een jubileum optreden dit jaar in, uh, in Haarlem. Want ze bestaan 100 jaar. En die wilden daarmee het ook... Het VOC is een shanticoot, hè? Nee, nee, nee. Het VOC, het uh, Christelijke Auditorium. Okay, uh, ja. Het COV. En... Uh, toen heb ik gezegd, nee, dit is te zwaar. Mm -hmm. Dit vinden mensen niet mooi. Daar krijgen we de kerk niet meer vol. En met een grote productie moet je zorgen voor een volle kerk. Dus jullie hebben heel doelbewust een bepaald genre wat je wil brengen. Ja. ja, en daar willen we best eens dus van afwijken, om het is wat anders... Maar het moet wel passen voor ons publiek. Want daar willen we ook rekening mee houden. Ja, je hebt dat nu al drie keer omgedraaid. Ja. Maar wat wil je er nou van kwijt? Nee. <laughs> nou, eigenlijk niks. Dat we een prachtig programma. <laughs> ja. hebben morgen. Uh, jij hebt het al gezegd. We hebben Mendelssohn. We hebben een variatie op Keurswin Op Summertime. En ik denk, uh, Liest zit er tussen Chopin. Ja. Dus het, het, ik denk dat het gewoon een heel mooi programma wordt morgen. We gaan het riedeltje weer uh, oplezen. De kerk gaat open. Drie uur. Uh, nee, sorry, nee, concert... ja, ja, ja, ja. het concert begint om drie uur, half drie de kerk open en de toegang is vijf euro. Vijf en euro. ik moet zeggen, chapeau, want tot nu toe hebben we nog niet de indruk dat het bezoekersaantal terugloopt. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. Dat Sinds wanneer? Jullie zijn echt dit jaar begonnen met die... Uh, in januari, ja. Die, uh, ja en ja. je hebt inderdaad het gevoel dat hetzelfde publiek blijft komen. Ja, ja. Geen teruggang in bezoek. Dat hebben we tot nu nou, afgelopen twee concerten nog niet kunnen merken. Ja. Dat we zeggen van... Oké. Okay. Oh -oh. Nou, we zijn prima. Een echte dus is heel fijn. Oké, okay, nou, toos. Ik, ik, ik wil best wel 5 euro betalen voor een heel groot openluchtconcert op het Venemaplein. Kan dat? <laughs> Nee, dat gaat echt niet meer lukken. Nee. Dat zijn nou, zo kostbare producties. Dan op het gasesplein. Dan ja. moeten we zoveel sponsorgeld binnenhalen. Ja, ja. Dat, als je weet wat er toen de tijd met de Camino Boerana kostte... Nu omgerekend in euro's, 150.000 ja. euro. En dat nee, is, niet dat niet is bijna niet meer op te brengen. Maar dat... ik blijf toch zeuren. En, uh... ja, ja, dat ja. weet ik. Maar ik, misschien, misschien als onze belangrijkste sponsor van toen de tijd, de kaasboer. eindelijk eens een keer <laughs> zijn geld terugkrijgt. wat hij erin gestopt heeft, privé. <laughs> dat hij daar zegt, ik wil er wel weer eens een keer voor gaan. Maar goed. tot die tijd maar, niet. Goed, hou hem erin. Ik, ik vraag je nog, wat oh ja. voor piano hebben jullie daar staan? We hebben een shimmel. Shimmel, een hele kwaliteitspiano. Dat is een prachtige piano. En, uh, of een vleugel. Ja, voor he? de solisten. En die hebben wij toen we begonnen. Uh, die heeft de stichting Strandkorrels ons geschonken. En daar zijn we nog steeds heel blij mee. En die wordt iedere maand goed uh, gestemd. Voor ieder concert. En één keer per jaar. Een technisch onderhoud. Dus uh, gaat helemaal mooi. Oké. Okay. Toos, heel erg bedankt. Graag gedaan. Jullie en wij gaan gedaan. aan de Mark en Clark Band met Worn Down Piano. Oh, mooi. <laughs> Rather let me play once for you. A man with a tonkole and a hole in one shoe sat playing a song that nobody knew. playing that song As if no one were there Oh, the day long ago when the crowds came around to hear that piano ring out was sound But the crowds have all gone and the symphony's through And the piano cries out Let me play once for you Dat was de oude piano van de mark en Clark band We gaan nu, uh, Ben, over naar uh, een heel ander onderwerp. Ja, een onderwerp wat uh, uh, op het ogenblik heel erg actueel is. Want het begon, uh, bij mij weten als organisator van het dorpsfeest, met mogen wij een shelter-tent laten zien. Ik zei, nou ja, vertel maar eens wat het is. En toen kwam er een mooi verhaal. Uh, eerst even zeggen wie er tegenover zit. Jan de Bramander, sorry, ik was al begonnen. Nico Wognem, welkom. En daarin op door te gaan... wilde men die tent laten zien... En, uh, en, en kijken wat erin zit. Maar nu, na de tsunami in Japan... heb ik vanmorgen een stukje gelezen in Haal uh, of bent u daar al een stuk verder mee, geloof ik? Ja, we zijn al tien jaar bezig met die shelterboxen. Mm -hmm. En uh, nou ja, in zo'n shelterbox... of het is de bedoeling dat met shelterboxen... er noodhulp gegeven wordt... Uh, bij rampen. Dat kunnen natuurlijk... Uh, zoals ja. nu bijvoorbeeld in Japan... Ja. maar ook bij de tsunami een aantal jaren geleden... En um, zo'n shelterbox, dat is dus een groene plastic box. En daar zit in een tent voor tien personen. Daar zit een keukenapparatuur in. Daar zit een kookapparaat in. Uh, daar zitten vijf uh, slaapzakken. Uh, vijf uh, slaapmatjes. Uh, een, een, uh, een waterzuiveringsinstallatie waar 18.000 liter water doorheen kan. Hmm. Voordat die vernieuwd moet worden. En daar, kunnen dus, daar kan een gezin van tien kinderen kan daar ruim een half jaar mee door. En uh, verder zit er natuurlijk ook uh, ja, bestek en dergelijke. Een gezin krijgt zo'n box. De, en die krijgen ze in eigendom. De, de gemiddelde Nederlander heeft hier een kapeerwagen voor nodig. Ja. Met wat u allemaal opnoemt. Ja. Hoe groot is zo'n box? Gewoon visueel. Ja, zo'n box is uh, 80 centimeter bij uh, 60 centimeter. En uh, een, ik denk breed 40 centimeter. Dus uh, ja, daar, moet het, daar moet het allemaal ingepropt worden. En, en er zo... zit dus een tent in. Ook nog een tent bij van 10 ja. personen. Ja. En brandstof? Uh, nee, het is, er zit dus een apparatuur in. Uh, wat uh, kan, kan, gestookt kan worden met allerlei uh, soorten uh, okay, vloeistoffen. Geen, uh, geen uh, gas, olie. Nee, Maar, nee, maar, nee, maar nee, die die dan kan je niet zit. vervoeren. Nee, nee, nee. nee. nee. Maar we hebben dus nu, dus de laatste ontwikkelingen zijn zo dat, we, dat die, die apparatuur uh, vervangen wordt door een gewoon potkacheltje zoals wij in de oorlog uh, gebruikten. Okay, ja. uh, omdat het blijkt dat de mensen er toch in de praktijk niet helemaal goed mee overweg kunnen. En gewend zijn om het met hout te stoken en zo. Dus we hebben er en dat geavanceerde. Uh, brandert ze erin, maar ook een uh, kooktoestel wat, nou ja, wat op hout nou op ja, alles kan stoken. Uh, dat is ja. een goed idee. Het klinkt misschien wat cynisch, maar in rampgebieden is vaak hout om te stoken ja. geen probleem. Nee, dat nee, is er. Zeker in Japan nu. Ja, ik zie zelfs een kinderpakket zitten. Ja, een kinderpakket dat is eigenlijk uh, een, zeg maar een tekenpakket met, uh, met kleurrijtjes en dergelijke. Dus ook, daar hebben wij ook boksen voor, dat zijn dus uh, schoolboksen. En uh, die worden gebruikt voor, uh, nou ja, voor uh, dat kinderen op een gegeven moment ook snel weer structuur krijgen en uh, naar de school kunnen. En, en daar hebben we speciale boksen voor. Dit hele project, ik ga toch even naar Nico toe. Uh, hij wilde alleen maar voorzeggen, maar hij ontkomt er niet aan dat hij toch wat moet zeggen. Nico, <laughs> dit hele project valt onder uh, de Rotary. Ja, dat is zeker zo. Rotary Club Zandvoort ja. is initiatiefnemer van... Uh... Dit soort activiteiten, althans lokale activiteiten, voor de, in samenwerking met de zequi-run die aanstaande zondag dus hier gaat plaatsvinden. En het goede doel hebben wij als Rotary Club Zandvoort uh, bepaald: de cel te boksen. Nou, Jan, binnen onze club, is een geweldig voorstander om uh, dit hele traject te trekken. Nou, je hebt dan al gehoord, hij loopt ervan over. En mm -hmm. heeft ook ongelooflijk veel succes in de regio. Helaas heeft dus de actualiteit uh, mm -hmm. heeft het goede doel. Nou ingehaald, ik weet niet of je het zo mag zeggen nee, niet, Maar nee. het is wel opportun geworden Waardoor de shelterbox ja, Daadwerkelijk een prachtig Goed doel gaat worden ja. voor de square run Aanstaande zondag Wat Nico zegt U bent er al jaren mee bezig Nee, ik ben er, uh, een, jaar. Ik ben een, jaar. er een jaar mee bezig ik werd ermee geconfronteerd in Australië. Ja. Daar ga ik iedere twee jaar naartoe omdat er twee kinderen van me wonen. En daar ben ik, daar ben ik dan drie maanden. En dan word ik dus gewoon drie maanden ga ik naar een Rotary Club daar. Okay. Voor drie maanden. En die zijn verschrikkelijk enthousiast. En toen kwam ik terug in Nederland. Ik denk, waar, waar in Nederland? Wat Hebben we hier wat in, die, in dit opzicht? Toen bleek dus één club in Arnhem. Die bleek daarmee bezig te zijn. Okay. En daar heb ik me bij aangesloten. En op die manier ben ik dus nu uh, zeg maar voor Noord-Holland... Uh, in Noord-Holland aan het promoten. Goed, de, de promotie, uh, u hebt al gezegd, volgende week uh, tijdens de uh, circuitrun. 9 uur staat u op het Raadhuisplein. Ja. Met een compleet uitgestalde tent en, uh, en, en inhoud. En inhoud. Uh, mensen komen daar kijken en die kunnen daar hun donatie doen. Ja. ja. Zijn er ook bedrijven die zoiets kunnen sponsoren bijvoorbeeld? Ja. Ja, er zijn al bedrijven die, die, die dit sponsoren, die dus met het personeel actie voeren. Rotary Clubs natuurlijk, uh, Lions Clubs. En, uh, nou ja, en doordat wij natuurlijk ook bijvoorbeeld op kerstmarkten staan en dergelijke, uh, trek je mensen aan en zakenlieden aan en die sponsoren dan één box of twee boxen maar... Want zo'n box kost uh, 750 euro en daar wow. zit dus het, het vervoer in, daar zit de administratie in en uh, uh, ja, ook, ook de, uh, de inhoud. Dat is de prijs ter plekke? Ter plekke, ja. Oh, afgeleverd. Ja, ter, afgeleverd dan wel. Het is ook een stichting, die dus, uh, we doen dus niet aan reservevorming, dus in de zin van we gaan geld reserveren, dat zetten we op de bank, geld binnen, box kopen. Jij noemde net even de Lions. Ben ja. eigenlijk, als leek, is daar een verschil tussen jullie of streven jullie ongeveer hetzelfde We na? We streven hetzelfde na. Oké. Okay. Ja. Ja. Goed. Allemaal vrijwilligers? Allemaal vrijwilligers. Ook de hele organisatie is gebaseerd op vrijwilligers. En het centrum zit dus in Engeland, die dus alles coördineert en alles regelt. Ja. Dus uh, u zegt, ik doe niet aan reserve voor hem. Op het moment dat u 750 euro hebt, wordt er een box gekocht. Ja. En die wordt ergens gestald? Ja. In Engeland of in Nederland? Die wordt gestald op zes plaatsen in de wereld. Dus van... bijvoorbeeld vanuit uh, Japan. Uh, dus in Japan zijn dus de boksen uit uh, Australië overgevlogen naar Japan. En bijvoorbeeld uh, daar heeft Vurken, uh, vliegmaatschappij van Benson, die heeft dat allemaal gratis verzorgd. Ja. Hoeveel boksen staan er eigenlijk uh, paraat? Want ik, ik kan me dat zo voorstellen dat als er zoiets ergens gebeurt als in Japan je geloof ik massa's van die boksen moet sturen. Ja. ja, ik zou niet weten hoeveel er precies uh, uh, in voorraad staat, maar ik kan dus wel een voorbeeld geven. In Haiti, dus vorig mm -hmm. jaar ja, Haiti, ja. daar staan 27.500 tenten en boksen. Ja, ja. En in Paraguay, of in, uh, in uh, noem het eens in uh, um, Zeg het is We zijn het we zijn even kwijt, maar nou ja, ondertijd ook weer een rampgebied. Ja, uh, ja, ik kom er even niet op. Maakt niet uit. Nee. Uh, maar daar staan er bijvoorbeeld 22.000. Ja, er zijn er al heel wat. Dus uh, uh, wel uh, wat uh, we en nu dus, Japan. Uh, Japan, daar, Dat nou, komt nou, natuurlijk ook. daar zijn we, we waren binnen 24 uur waren we daar ja. met, een, met een team. Die bekijken, die leggen de contacten met de overheid en met, met, de, met de vliegvelden en dergelijke. Gaan kijken wat is er nodig, waar is het nodig, waar zetten we de tenten neer en hoeveel tenten zijn er nodig. En dat wordt dus allemaal in overleg met bijvoorbeeld het Rode Kruis, maar ook ja. met, de, met de autoriteiten daar uh, wordt dat uh, mee bepaald. En die teams die assisteren de mensen daar bij het opzetten. En geven voorlichting. Maar daar worden ook de plaatselijke rotarieclubs ingeschakeld. Maar ook de scouting die worden ingeschakeld om daar te plekken de zaak zo snel mogelijk op te zetten. Ja, want je hebt daar natuurlijk ook de distributie. En ja. in een rampgebied ja. is dat ja. niet eenvoudig nee, natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, een heel, heel groot netwerk van vrijwilligers. Ja, ja. Ja, wij hebben bijvoorbeeld, ik heb een maatje waar ik mee optrek, dus wij doen, samen doen wij de presentaties bij clubs. En die is pas gepensioneerd en die wordt dus nu binnenkort opgeleid in Engeland om zo'n responsteam team, om dat te gaan bemannen. En nou ja, die kan dan uitgezonden worden. Ja. Goed, uh, ja. is er iets wat wij niet gevraagd hebben wat je nog graag wil zeggen en veranderen over de circuiten? Ja, het is, het is natuurlijk een, een, een, op dit moment natuurlijk een geweldig project wat, wat nodig is voor Japan. dus we hebben gewoon ja. gelden nodig om dat, om dat te financieren. En ja, mensen kunnen dus geld storten voor, voor dit project. Ja, Ben die zat al met... Uh, nou, ik heb hier uh, meer informatie. En ik denk dat je als je daarop gaat kijken op www.shelterbox.nl, dat je daar ook een gero-nummer... Ja, ja uh, daar vind je het gero-nummer en daar ja. vind je dus iedere dag zijn er updates op. En daar kan je ook zien waar het, uh, ja. de box heen gaat. Ja, ja, en je kan dus op een gegeven moment ook zien dat uh, dus je kan doorschakelen naar uh, onder onderwerp Japan... Dan kom je dus op de, op de internationale site van uh, Shelterbox en daar krijg je dus eigenlijk ook alle gegevens die je maar wil. Het is wel zo dat een box heeft een eigen nummer en mensen kunnen dan op een gegeven moment, krijgen ze dus het uh, nummer toegestuurd en ze kunnen volgen waar uiteindelijk die box oh ja. is geplaatst. Je eigen dat, box, neer, ja. dat is ja, leuk. Ja. Ja. Goed, dus voor meer informatie nogmaals, www.shelterbox.nl om te kijken wat en hoe je eigen box weggeven is een mooi idee. Ja, ja. heren, dank u wel. Heerlijk bedankt. Graag gedaan. We gaan straks verder met Andor Zandbergen over de buffenvijvers, onze waterwethouder. We gaan, eerst even... <laughs> we, gaan, we gaan eerst eens even luisteren naar Roy Orbison met You Got It. Love that money Just can't I yeah. live. You got it. Ja, de muziek gaat er langzaam weg en er werd even voorgedaan hoe dat moet. Nou, ja. Pascal, ik vind dat jij het ook goed doet hoor. <laughs> Roy doet dat wel een slengere wijze, maar het komt allemaal weer goed. Uh, we hebben gesproken met uh, uh, de rotary over de shelterbox. Ik vind het toch wel belangrijk dat de mensen daar even naar gaan kijken. Ja, absoluut. Maar wat ook belangrijk is, is uh, water. Ja, uh, ik kon vroeger lekker met mijn rubberbootje door, uh, wat toen nog tramstraat heette, ja. peddelen af en toe. Maar dat kan niet meer tegenwoordig. Nou ja, Dan kun je de schuld maar <laughs> ja. Zeker niet, Annolt Zandberger, de wethouder van Zandvoort, die uh, het watergebied ook in zijn uh, portefeuille hebt. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Buffervijvers. Uh, heel lang geleden dacht ik toen aan de modderkommen en uh, in het circuit. Even ja, hebben we ook nog aan. Ja. En ineens komt dat terug, Ja. We hebben een heel groot gat gegraven op. Uh, bij de school staat daarachter. Dus is is ook een soort overloopvijver. Klopt. Zwarte veldje Zwarte bedoel je. veld is dat, sorry. Ja. En nu komen de buffervijvers. De buffervijvers die waren er al. Die de zijn er altijd al mee gebeurd. Zijn dat die effluentvijvers? Ja, het zijn uh, buffervijvers A, B en C. En uh, ja, het vervelende van Zandvoort is, of ook misschien wel het mooie, Zandvoort heeft een gesloten rioolsysteem. Dat betekent als je heel veel water uh, te verwerken krijgt, dan hebben wij een probleem om het uh, te verwerken. Een van de. Manieren manier is, uh, uh, ja, we pompen het naar Harlem toe, het water. Mm -hmm. En uh, de overloop, zoals het heet, uh, die uh, worden gestort in buffervijvers A, B en C. Maar er is ook een situatie geweest in 1999, dat ook dat niet meer voldoende was. Dat er zoveel regen naar beneden kwam, dat we een keuze hadden van of uh, uh, de volksgezondheid in, vervaar, in gevaar brengen, of uh, illegaal storten in het uh, binnencircuit. En dat toen hebben het dus Toen is er voor, voor het laatste ge, ge, is er voor ja. gekozen. Ik heb zelfs begrepen dat destijds de, een aantal ambtenaren ook een nachtje in, in de, de politiebureau moesten doorbrengen. Vanwege het feit dat er een milieudelict werd gepleegd. Dus dat is aangegeven? Dat is aangegeven, ja. We zijn erop aangesproken. Ja. We zijn er door de provincie en uh, zijn we erop aangesproken inderdaad. Maar goed, uh, wij hebben destijds ook uh, rechtszaken aangespannen van ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar uh, als we een keuze hebben tussen volksgezondheid en uh, milieu, ja. plegen, dan is het voor ons heel simpel dat wij voor het laatste gaan. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Dus uh, dat, dat hebben wij gewonnen. Alleen uh, als dat zoiets gebeurt, moet je ook naar een oplossing zoeken. En die oplossing die is gezamenlijk met, uh, met het Hoogheemraadschap uh, Provincie... Uh, uh, ook, maar ook met uh, de beheerder van het uh, binnencircuit, dat dus het uh, PWN. En uh, uh, het circuitpark Zandvoort zelf is ervoor gekozen om uh, uh, deze oplossing uh, te, te kiezen die uh, nou, afgelopen maandag uh, is, uh, uh, ja, in werking dus, is gesteld. Dus de illegale oplossing is legaal geworden? Of is, ja. dat, is dat te snel door de bocht? Nee, dat, is, uh, dat heb jij goed gezegd. Alleen wij doen het nu op een verantwoorde wijze. Mm -hmm. met maar wat is om... het verschil dan? Het uh, verschil is dat wij het gecontroleerd doen. En uh, in samenspraak. Uh, wij, uh, de, het het stroomt in een natuurgebied die, die daarvoor is aangewezen. We hebben daar een vergunning voor. En er is een, een, een, een, een, een gat uh, geboord onder het, uh, het circuit door. Die ervoor zorgt dat uh, daar uh, de overloop is. Mm -hmm. Ja, het, je had net even over PWN. Is die eigenaar van de grond uh, daar? Die is beheerderd. Of beheer? ja. Niet eigenaar van de grond? Nee, de eigenaar is Nationaal Park zuid Kemmerland. Oké. Okay. En, en dat betekent voor die, dat hele strookduin... laat maar zeggen het circuit... en dan heb je zo ten oosten van de Keesomstraat... Mm -hmm. zo richting ja. Overveen heb je duinstroken. Uh, daar, dat is niet gemeente Zandvoort... De eigenaar. Het is een beetje raar. Het is zandvoorts grondgebied. Ja? Maar de, de eigenaar is het Nationaal Park Zuid-Kammerland. Ja. En de beheerder daarvan is ja. het uh, Provinciaal Waterbedrijf. Ja, ja, ja. ja ik, ik kwam er even op omdat ik een, een klein berichtje zag uh, over het plaatsen van Eco-toiletten bij de Volkstuinvereniging. Mm -hmm. Voor duin dat het niet in duin geplast wordt, maar gecontroleerd geplast wordt. En er is een klein conflictje over. Oh oké, okay. die, die ken ik nog maar, niet. Maar, maar inderdaad, PWN is, is daarvan de beheerder, beheerder ja. begreep ik dan. En daar was ik eventjes verbaasd over. Denk, hey, ja bijvoorbeeld uh, Ja, maar bijvoorbeeld, wat, wat ook bijvoorbeeld leuk is, maar dan gaan we over uh, mijn andere, dat is ja. natuur. Dat, uh, dat er uh, eigenlijk achter de Keesomstraat uh, lopen prachtige Wiesenten. En die uh, zijn door PWN uitgezet ja achter het hek daar ja. een stukje verderop klopt ja. Ja, ja. ja koeien en wiezenten alles ja prachtig nou er ja. liep ook een kudde rode koeien zag ik maar dat zou best kunnen zijn <laughs> dat geen wiezenten uh... nee nee er waren echt koeien <laughs> maar goed dat is je, je had het over overloopvijvers A B en C mm -hmm. um, als iemand nou het circuit binnenloopt waar vindt hij die die, um, die vindt die uh, als je bij de uh, slipschool uh, de, oude of de, de, de bij de Vondelhane dat de, de dat oude Vonderlaantje binnen ja? binnenrijdt ja, ja, ja. dat houdt snel op dan ga je naar links af ja, om het voetbalveld heen om, uh, mm, dat is, dan ga je onder uh, de geluidsval ga je door ja. en dan ga je rechtsaf. en dan heb je een hele weg en dan kom je op een gegeven moment bij de vijverskommeter terecht. je komt langs Sportclub Zandvoort daar. Ja, naar, je nou, er bijna. Ik naar, ja. ging daar vroeger wat water voor uh, voor vissen. Ja. In een van die vijvers, uh, vissen. Mm -hmm. Is dat, is dat openbaar terrein of is dat behekt? Dat ja, is stuk... openbaar terrein. Ja. En daar, daar kun je gewoon naartoe wandelen? Ja. Nou, als je mag van de ganzen. Er ja, zijn er wel een heleboel, hè? Ja. Maar Ik wil ja. wel wat, wat zeggen over de, de buffervijvers A, B en C. Kijk, ja. het is als je eerst dan is het stort in A, dan in B, dan in C... En het, uh, het slip dat zakt naar de grond. Dus hoe, hoe meer je gaat storten in uh, B of C, hoe schoner het water wordt. Dus vandaar dat ook deze oplossing is gekozen nee. van eerst A en dan B en dan C. Een soort filtratie. Het is ook een soort fil filtratie inderdaad. Ja, en dat, dat was een vraag. Want in feite is de situatie qua bodemverontreiniging niet veranderd. Zandvoort heeft een uh, gemengd rioolsysteem. Ja. Dat wil zeggen regenwater en rioolwater samen. Ja, maar dat zijn we wel En dat spuien je dan in duin. Maar dat zijn we wel behoorlijk aan het afkoppelen. Dat is wel ons beleid, omdat uh, de komende jaren om uh, rioolwater en uh, regenwater uh, bij elkaar af te koppelen. mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de, uh, de Haarmerstraat waar we nu bezig zijn. Ja. En uh, ook het ldc terrein. Daar wordt echt uh, het rioolwater en afvalwater... Woord, uh, wordt al gescheiden. Dat wordt gescheiden, ja. Maar ga, ga je dat dan ook gescheiden afvoeren? Ja. Oké, okay. dat betekent dat een heleboel riolen weer herzien moeten worden. Dat klopt, maar ja, dat is een, een, een, een, een, een riool gaat volgens de gemeente Zandvoort 60 jaar mee. Dus de komende ja. 60 jaar zijn we bezig aan het afkoppelen. Ja. Ook een aantal zaken waar wij ook, maar dat is, een, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Dat is bijvoorbeeld in Bentveld zijn we, zijn we bezig geweest om alle kolken daar weg te halen. Omdat wij vinden, regenwater dat kan daar prima in de berm lopen. Mm -hmm. En ja. uh, een van de laatste zaken, die, want het is een beetje onzin om eerst het water van Bentveld naar Zandvoort te pompen. En dan van Zandvoort naar Haarlem. Dus vandaar dat wij hebben gekozen van, uh, we, uh, om een verantwoorde manier om uh, het regenwater uh, door de natuur te laten absorberen. Ja. Het, de opbreking van de laatste maanden zou op die kruising... Uh, Grote Krocht, Hoge Weg, ja. Brede Rode Straat en dergelijke. Daar zijn ook rioolvoorzieningen al. Absoluut. Daarvoor. Ja, daar zijn we, die hebben we naar voren getrokken. Uh, en uh, daar is inderdaad, uh, volgens de nieuwe manier, is daar het riool gelegd. Ja. Als ik het nou eens uh, um, terug moet draaien, want je zegt dat vroeger alles werd in één uh, grote ronde buis afgevoerd. Mm -hmm. En nou zei je, uh, heb je net verteld dat je op de Haarlemmenstraat al gescheiden bezig bent. Mm -hmm. hoe, hoe moet ik dat zien? Want het water valt naar beneden en komt in een put. Ja. En dan zouden ze eigenlijk twee van die uh, leidingen moeten neerleggen. Dat klopt. En dat is ook zo. Ja. En hoe voer je dat dan af? Heb je verschillende kanalen? Nee, dat, uh, kijk, bijvoorbeeld als op een gegeven moment het regenwater de putten van de regenwater vollopen, ja. ...dan loopt de straat over. Voorheen is dat uh, uh, samen met het rioolwater... ...dus dat, dat er ook rioolwater op straat komt te staan. Ja. En nu is het alleen regenwater. Oké. Okay. De overlast is niet minder, maar uh, laat ik zo zeggen... Uh, ...de stankoverlast als het weer weg is... Is er bijna niet Die meer? is er niet meer. Ja, nee. Dat het toevallig water blijft staan, dat is de, de, de pech van Zandvoort nog steeds. Maar. Nou gaat, kijk, en wat, wat er ook steeds meer gebeurt, is dat uh, uh, Nederland versteent. Het is niet alleen een probleem in Zandvoort, ja. maar in heel Nederland. Nederland versteent, dus dat betekent dat het water op, op straat blijft staan. Ja. Alleen we moeten gewoon goed kijken hoe we, hoe we dat met bepaalde simpele oplossingen kunnen, kunnen tegengaan. Ja, jouw collega Tatus heeft in het verleden wel eens gezegd... als we nou eens begonnen met onze voortuintjes weer alle gewassen grintegels eruit te halen... dan scheelt het een stuk ja. uh, water op de straat. Dat en klopt. dat klopt ook? Dat bedoel je met verstening? Ja. Oké. Okay. Uh, maar vanaf, zoals jij het nu schetst, betekent dat we in misschien de verre toekomst in feite twee buizen naar de Waardepolder of naar Haarlem krijgen. Nee, dat is één buis. Dat blijft één persbuis. Ja, maar je, de, okay, uiteindelijk komt regenwater en rioolwater toch weer samen. Ja. En dan gaat het via het pompstation richting Haarlem. Ja, en dat, die capaciteit hebben we ook vergroot van 150 kuub per uur naar 800 kuub per uur. Ja. Dat heeft het hoogheemraadschap gedaan. Ja. Dus met andere woorden, onze capaciteit is wel behoorlijk vergroot. Ja. Ja, dat is, dat is daarmee. Dat is ook een van de, een van de, de zaken die uh, vanwege het feit wat in 1990, 1999 is gebeurd, een van de oplossingen. Dus met andere woorden de capaciteit naar Haarlem te vergroten. Ja. Uh, en wat in de buffervijvers terechtkomt is een mengsel van ja. regen en rioolwater. Ja. Oké, okay. en hoe, gaan jullie die, hoe krijg je die weer leeg? Nou, als de regenbui weer over is en er komt capaciteit vrij, dan pompen we ze weer leeg. Daar is ook een gemaal daar om weer terug te pompen. Ja. Oké, okay, duidelijk. Complex verhaal, tenminste, het is eigenlijk heel simpel. Je stort het ergens en je pompt het weer terug. Precies. Dat is nou eigenlijk ja. de boodschap van het... Ja. Uh, het is een buffer. Ja. Het, is een, het is een opvangplek en uh, als je daar uh, sneller water mee kan afvoeren, waardoor de overlast in zand wat minder zou kunnen worden, ja. dan is dat een ja. prachtige oplossing. Ja. Wateroverlast van de zeekant ben ik nog eventjes... Oh, ja, wateroverlast van de zeekant. Ja, tsunamis en al dat soort dingen. Er is jaren geleden was sprake van verhoging van de, de reep of de duinen, mm -hmm. zoals in Noordwijk is gebeurd. Zijn we nog in de picture voor dat, of is dat voorlopig over? Voor zover jij weet. Nou, laat ik het zo zeggen, uh, het, del het Delta-plan uh, ja. uh, is, is vastgesteld. En volgens mij is Zandvoort een van de sterkste schakels. Oké. Okay. Nou ja, je moet, mag niet hopen dat Noordwijkse tafereel aan de boulevards hier gaan afspelen. Waar je de zee niet eens meer ziet als je over de boulevard loopt. Nee, maar goed, voor de, voor de gemeente Zandvoort is de kans voor, de, voor het ontwikkelen voor de middenboulevard. Oké. Okay. Ja, dat is zo. Ja, dat is dus uh, het, is, uh, het is een voor en het is een tegen. Maar ja. goed, wij zijn in, in gesprek met het Hoge en ook met de Delta Commissaris om, uh, om uh, ja, vanwege het feit van de om daar aandacht ja. voor te vragen. Voorlopig geen bedreigingen vanuit zee? Nee, ik hoorde wel gisteren bij, de, bij het gesprek met de minister-president dat een of andere Belgische professor uh, uh, angstig is voor een uitbarsting in IJsland. Waardoor hier een tsunami op de Noordzee komt. Toen dacht ik van ja, dat vond ik wel erg ver gezocht. Ja, ja, het lijkt me ook wel. Ja. Wij hebben gelukkig hele hoge duinen, dus wij kunnen voorlopig nog wel even veilig vanaf de duinen naar de zee kijken, denk ik. Ja. Ander Zandberg, bedankt voor deze uitleg. Bedankt voor gedaan. je komst. En tot de volgende keer. Dat hoop ik wel. En doen we een muziekje. The night ben we gaan zaterdagavond vieren. Ja, nou, de zaterdagavond in Zandvoort uh, bruist nog steeds ja. aan alle kanten. En het, uh, ik heb begrepen dat het een stuk beter gaat, de overlast wordt minder. Ja, en het is natuurlijk heel uh, uh, goed om te zien dat als je iets vervelends ziet, dat er ook op gereageerd wordt ja, en dat uh, uh, desbetreffende oproeikraar gelijk een nacht verdwijnt in Haarlem. Ja, heerlijk. Dat voor Saturday Night, maar er gebeurt natuurlijk ook op Saturday overdag en in de vooravond van alles. Wat heet straks over een minuut of acht begint het al? Ja, op CFM? We gaan weer, we uh, nog, nog doen nog één keer reclame maken voor het programma Oud Zandvoort van Pieter Jouza. Ze gaan het hebben over de Corodex ja. met de heer J. Molijn. Die weet daar echt alles van. Spannend was dat. Spannend. Ja. Voor de rest ja. kan je uh, vanmiddag, en dat is een proefuitzending... Bij uh, café 4. Van 2 tot 5, hè? Van 2 tot 5. Ga daar eens kijken. Het is leuk. Het is een, uh, een proef voor volgende week. Want volgende week zendt CFM uit op de zaterdag en op de zondag. Live tijdens de 30 van Zandvoort. Ja. Het wandelevenement. En live tijdens uh, de circuitrun. Nou, je ziet in ieder geval Rob Harms en Albert Jan Vos ja. vanmiddag in volle actie. Nou, in ieder geval weer uh, ook voor volgende week twee volle dagen. Vanmiddag, of eigenlijk vanavond, uh, weg met de winter. Nou, kijk naar buiten en het gaat weg. Weg met de winter in Café Koper. Daar wordt de winterkost gekookt en de nieuwe lentebok is er. Dus dat oh, kan je gaan proeven. Ook vanavond ja. uh, de Wurf. O ja. De in de krocht, de voorstelling ja. in de Wurf. Uh, uh, twee tafereelen. Acht uur begint het, twee tafereelen. Scho grote schoonmaken en uh, verhuren. Ja. Om uh, uh, zeven uur zaal open, om acht uur zou men beginnen. Maar Ans Veldwits heeft al geroepen, een Zandvoors kwartiertje. Dus het kan wel een ja, kwartiertje laten ook. worden. Altijd gezellig en altijd leuk. En natuurlijk weer een hele mooie pop in de verloting. Ja. Dan gaan we naar uh, morgen. Hebben we het net over gehad met ja. Toos Bergen. klassiek concert. Uh, met een geweldig pianoconcert. Uh, als we dat uh, mogen, uh, zoals we het gehoord hebben. Ook morgen is er in uh, Artatra, een galerie op de Kost verloren, ja. dacht ik ben, een, uh, een uh, expositie genaamd uh, Fascinatie en die is tot 17 april. Dan 21 maart is er een, een voorlichtingsavond over bed en breakfast. Heb jij je schuur al omgebouwd? Ik heb mijn schuur opnieuw behangen. Oké. Okay. Er moeten nog wat, wat houten en fietsjes. Wel kwaliteit, hè, willen Ja, kwaliteit. We. Uh, mensen die geïnteresseerd zijn in bed en breakfast kunnen informatie krijgen in het Vanaf LDC. Uh, acht uur. Vanaf 8 uur in de lounge van het LDC. Ja, en dan nog even heel even kort naar uh, volgende week. Volgende week wordt het uh, badseizoen geopend om twee uur in uh, Strandtent de Haven. Altijd gezellig om eens te komen kijken. En een grote primeur, Patrick van Kessel, gaat daar het nieuwe Zandvoortlied uh, promoten. Ei, dat gaan we horen. Oh, dat moeten we horen zelfs. En voor de rest, volgende week van alles te doen tijdens het 30 van Zandvoort in het uh, dorp. Zondag uh, de circuitrun. Maak er wat moois van. Ja, Vizier Zandvoort, maak ja. herrie buiten. Ja, en... We hebben uit de Enkhuizer Almanak nog even een motto voor deze maand mee. Geeft maart veel gedonder, dan is een witte paas geen wonder. Nou, ja, laten we dan maar een andere paas <laughs> Oké, okay, we gaan eruit. We gaan eruit met Queen en uh, ons eigen lijfliet Radio Gaga. Ja.